Katrien Straatman met het NOS Journaal. Twee agrarische actiestichtingen dreigen het ministerie van Landbouw met een kort geding. Als niet voor morgenmiddag openbaar wordt gemaakt wat de onderbouwing is van de veevoermaatregel, stappen ze naar de rechter, zeggen ze. Minister Schouten wil een limiet aan de hoeveelheid eiwit en krachtvoer, maar volgens de stichtingen kloppen haar berekeningen niet. En daarom willen ze de gegevens inzien waarop die berekeningen zijn gebaseerd. In het eerste al half jaar is het aantal gestolen personenauto's met meer dan 9% gedaald. Er werden bijna 3800 personenauto's gestolen. Wel steeg in de eerste zes maanden van dit jaar de diefstal van bedrijfswagens juist fors. Er werden bijna 850 van gestolen tegen 650 een jaar geleden. Het standbeeld van de Britse Black Lives Matter demonstrant in Bristol is weggehaald door de gemeente. Gisternacht werd het bronzen beeld op de sokkel gezet waar eerst het beeld stond van slavenhandelaar Edward Colston. De burgemeester van Bristol zegt in een verklaring dat hij snapt dat mensen zich willen uiten, maar dat het beeld van de activisten tegen de regels is geplaatst. Het is naar een plaatselijk museum gebracht. In de maand juni zijn er in Nederland 74.000 werklozen bijgekomen. Dat is een recordstijging, meldt het CBS. Onder jongeren tot 25 jaar stijgt de werkloosheid relatief het hardst. In totaal waren er meer dan 400.000 mensen werkloos. Het reisadvies voor Bulgarije is aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dit te hebben gedaan omdat het aantal besmettingen in dat land de afgelopen weken weer is toegenomen. Voor heel Bulgarije geldt nu code oranje. Dat betekent dat er alleen gereisd mag worden als het noodzakelijk is. Bulgarije is in vergelijking met andere Europese landen tot nu toe niet echt zwaar getroffen door het coronavirus. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag klaart het langzaam op en het wordt maximaal 18 graden. Morgen breekt de zon af en toe door en dan blijft het vrijwel droog. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Ja, van meels kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Van the World. Goedemorgen Zandvoort. Ik moest eraan denken toen ik het CDA lijsttrekkersdebat zag. Ik dacht, deze neem ik mee voor de uitzending. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 12 uur bij je met ZFM live hier in de ochtend bij ZFM. En straks om half 10, van half 10, half 11, Leon van S met het laatste nieuws. En tot die tijd van lekker muziek. Zoals deze van Kampke uh, Louise. Nieuwe plaat, hij is leuk. Maar blijkbaar is dat niet meer zo gewoon. En daarom ben ik nu emotieloos. Vroeger heb ik ook getroond. Dat ik iemand zie die mijn liefde verdient. Maar blijkbaar is dat niet meer zo gewoon. Hey, En Wat jij geeft heb ik hier niet voor jou. Ik voel me leeg. emotieloos. Ja, het lijkt alsof het opgenomen is in de recreatieruimte van, uh, van ZFM, maar dat is uh, niet zo. Nee, je hoort al de van tafels op de achtergrond. Erg leuk. Goed, op dag achtergrond hoor je al de specials. De plaats waar we op 1 april onze corona-uitzendingen mee begonnen. Ghost Town. Dat is toen heel toepasselijk. Straks om half elf dus. Leo van S. en om kwart over elf praten we met Jaap Koper over de Alternative event vanavond. En tussendoor hebben we nog Marlene Sherf over de diefstal van haar beeld. Specials. Nou, die ghost is inmiddels voorbij. Die zit hartstikke vol. En uh, ik liep door de hoge weg en ik hoorde daar uh, allemaal Duitse rap uit de, uh, ja, uit de appartementen komen. En, en ja, ik heb toch even zitten luisteren en kijken. En ja, het, ik heb hem gevonden. De nummer 1 van, uh, van Duitsland, Geerdijn Week. Het is uh, Casey Rebel met Loredana. is dus, uh, best wel leuk eigenlijk. Und danach du talkst nicht und das tut mir weg. Geh dein Weg, geh den Weg Ich kann dich nicht erkennen. Denn früher waren wir gang, gang, wo ist dein Problem? Ist okay, ist okay. Weil wir uns alter Gans genalten wir den Kreis hängen. Hast du mir erzählt? Geh dein Weg, geh dein Weg. Egal wie lange wir kämpfen, ich glaub, das ist das Hinne auf nie mehr Witz. Ich hab auf Burbank Scotch, Whisky an deine Tür gekloppt Ob ich's mit dir noch mal würde Ich glaube ich würde doch Money wie Jürgen Klop Money gib mir eine Stunde mit dir Als sie sagt Ich war nachts mit meinen Jungs bis zum Mal 4 War das doch alles nur fake Bake Ich hab nur Scheiße erzählt Ja Ich hab das vor einige Dates Aber davon war keine mein Make I'm a little oh, of a mystery. Du so like Mr. Bean, when I'm stuck on Whisky. You're Whisky. like Mr. Bean. My credit card has limits. Manche Nächte enden with mit limit. Oh Doch dafür I'll ich dir the gerne von dem Himmel. Oh yeah. Get in there, get in there. I said you're Ik den Kreis lang, hast du mir erzählt. Ein Weg, ein Weg. Egal wie lang we kämpfen, ik das dat is als Wendel. Auf nieuw wieder wiedersehen. Ik steig, steig in een X-Five. Rip-Eye, immer frisch Fleisch. Hey. Ik weiß, wenn man dir Gesicht zeigt, übertreibst du deine rol. Schnell, baby, du fiks, vibes. Keine handshakes mehr, ich bin die Smalltalkslum. Guck, wie der Band leeft, fährt. Dat is mijn comfort zone. Du siehst, mijn Baguette-Passel is next level, du weißt. Ik spüre seit Endstufe ein exzessives Life. Jam is back, man in black, Kelly Kush, Fendi Black, Kette black and the back, touchdown LAX ich will keine gute nacht träum was süßes SMS. ist immer wärmer hin und her als bei einem tennis match Kissy Rebel samen met Loredana, de nummer 1 op dit moment in Duitsland. En eigenlijk best leuk. Goed, op de achtergrond doe je al. Bobby wel iets totaal anders. Lekker grooving hier bij SerfM. can't let go, my friends wonder what is wrong with me, but well, I'm in the daze, from your love you see, don't give up in my world only you make me do for love what i would not do Love. You've tried everything, but you won't give up In my world, only you Make me, me do for love what I would not do Make me do for love what I would not do Make me do for love what I would not do Make me do father, but I will not. Do For Love. Hij heeft ook een andere hit gehad, Jamaica, die is ook erg leuk. Goed, je hebt waarschijnlijk gehoord, uh, het, uh, het beeld uh, La Donna Cachotte is, is gestolen uh, vanaf de boulevard. En Marlene Sherps, uh, die heeft al ontzettend veel pech gehad met dat, uh, met dat beeld. Het is eerst al een keer kapot gemaakt door een, door een bulldozer bij de inrichting van het Badhuisplein en nu dit weer. En uh, de collega's van NH die spraken met haar en die kwamen haar gisteren tegen op de boulevard. En die hebben een auto gemaakt dat ga ik even voor je draaien. Ja, uh, ja, Paul. Uh, la Dona Quijota de la Mancha, zusje van uh, de bekende Don Quijote van uh, Cervantes. Opnieuw een enorme domper voor kunstenares Marlene Sjerps uit Zandvoort. Was haar sculptuur eerder per ongeluk door een bulldozer vernield, nu is de vrouwelijke Don Quijote vannacht door vandalen gestolen. Het was het pronkstuk van haar buitententoonstelling, Boulevard Marlene. Ik uh, was ooit een keer in het uh, museum uh, van uh, Cervantes onder Toledo, Spanje. Mm -hmm. En daar stonden er komen beelden en platen van uh, Don Quixote natuurlijk, die de windmolens besneden. Ja, zelf ben ik transgender, dus ik had toen besloten om uh, daar een vrouwelijke versie van te maken. Dus met, uh, ja, heel mooi, met schilden en speren en weet wat allemaal. Yeah. En heel fragiel. Al mijn beelden zijn nogal fragiel. Ja, je hebt toch vertrouwen, een beetje vertrouwen in de mensheid, dat ze gewoon naar willen kijken en over praten desnoods. Yeah. Maar uh, ja, het schijnt toch zo te zijn dat een aantal jongeren, ik vermoed een jongere, yeah. uh, niet met de handen vanaf kunnen blijven. En die hebben het gisteravond, afgelopen nacht, yeah. uh, van de sokkel getrokken. Hé, hey, Arie. Zo, meneer, heeft u het ook gehoord van de diefstal? Ja. Wat ja. vindt u ervan? Ik vind het ergens in deze tijd pasje. Ja. Mensen, zoals ik ken, niks laten staan meer. Wat betekent het beeld voor me? Ja. Het is een onderdeel, natuurlijk, van een hele serie beelden. die van mij, uh, hier voor mij aan de boulevard staan. En uh, ze gaan allemaal stuk voor stuk. Uh, ja, beschrijft ze een deel van mijn leven. En, uh, ja, een transitie van man naar vrouw. En wat voor worstelingen, en eenzaamheid. en weet wat erbij komt kijken. En. Uh, ja, nou, het doet gewoon pijn. Zo simpel is het. Elk beeld is mooi, want er zit iets van de kunstenaar in. Ja. En ziet u dan ook, uh, wat, wat ziet u van Marlene erin terug? Nou, uitdrukking van strijd elke keer. Ja. Een soort strijd zit er. Als je het ene beeld kijkt, zit je borst. Ja. Nou, u heeft het gezien? Ja, heel erg. Ja. Te triest voor worden niet. Ja. Dat men er niet af kan blijven, dat vind ik zo ongelooflijk. De restant. En wat is dat? Nou ja, Doña Criotta is natuurlijk een strijdster. Tegen windmolens ook. En uh, de lans die ze in de hand hield. En de oude hand hield Het bovenste deel heb ik nog naast het beeld teruggevonden. Nou, sterker Het is gewoon vernielen. En het is iets vernielen voor van iemand. Ja, dat hart toch ligt. Mijn hart. Ja. Ja. Ja. Wat zou je tegen de daders willen zeggen? Word, uh, word volwassen. Word groot. Word mens. Gonna, gonna get you Gonna knock you off your feet, feet. John Lennon en daarvoor het uh, aangrijpende verhaal van Marlene Cherf over de diefstal van haar beeld. Goed, bijna half elf. Ik ga even Leo van S bellen. En tot die tijd, Jacqueline Goofaard. <middels> Ja, en dan is het precies half elf en hij is er weer. Leon van Es met het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Leon. En je bent iets ja. op het spoor, hè? Want ik kreeg gisteravond nog een berichtje van je over de ambtelijke samenwerking. En daar is uh, ja, wat over ik, te doen. Ja, ik dacht bij mezelf, wat krijgen we nou? Nou, vertel maar. Hey, dat, uh, het is een bericht, een uh, Weekblad. weekblad. Haarlem gaat dienstverlening aan Zandvoort verminderen... En uh, daarna komt er een heel verhaal uh, dat de ambtelijke samenwerking niet meer kan voor uh, 300.000 euro. Uh, even kijken hoe dat moet even goed horen. Nou ja, wat, wat ik begrijp is dat uh, in het coalitieakkoord is dus afgesproken om niet meer dan drie ton extra te Juist. betalen. En hun zeggen gewoon dat kan niet. Nee, maar het is wel extra. Ja, daarom. Ja. Dus het is natuurlijk een, een, een beetje vreemd. Het lijkt nu net of, uh, of we het af willen doen met 300.000. Ja. Uh, maar volgens mij is het een extra uitje. Ja, zo, tenminste, zo schrijft uh, het Haarlemse Weekblad dat wel inderdaad. ja en uh, ja, ik vind het toch zorgelijk, dat, dat hele gedoe met die ambtelijke samenwerking. Ja. Want de, de, de laatste keer, de enquête, nou, dat was toch ook niet uh, ja, de Mensen waren ontevreden. kleurig Iedereen ja. is toch eigenlijk te diep ongelukkig mee. Uh, de, de afstand uh, ten opzichte van uh, ambtenaren of, of bestuurders die je soms nodig hebt, die is dan toch weer te groot. Ja. En, uh, en dat is jammer. Uh, ik, ik denk dat we daar toch eens met z'n allen goed over na moeten gaan denken... hoe we dat nou echt moeten gaan doen. Ja. Je... Kan je afvragen of een samenwerking tussen kleinere gemeentes niet beter zal zijn als een kleine met een grote? Ja. je begrijpt ja. wat ik bedoel. Ja, uh, oké. Met de omliggende ja, kleinere gemeentes samenwerken. als je kijkt naar de problematiek. Ja, je wilt niet 1, 2, 3 met Bloemendaal misschien hoor, maar goed, dat is het <lacht> anders. Maar, uh, wat heb jij tegen Bloemendaal? <lacht> nou, niets, maar dat is zo'n leuk politiek spel daar. Ja. <lacht> jij ja, moet erom lachen, nee, <lacht> Ben nog? Er je valt weg, Leon. Ik ben er nog. Ja, daar is hij. Okay. Ja, je zou kunnen nadenken over bestuurlijke samenwerking met de Eimond. Op dezelfde manier zoals wij als radioomroep ook ja. denken over samenwerking. Ja. En um, ja, nou, het is zomaar even een dingetje ertussendoor. Wat ik, wat ik bijzonder vind is dat ze de, de wethouder Jur uh, gewoon citeren. En er zal ja. ongetwijfeld een, een vervolg komen, en misschien moeten we ook zelf eens contact ja, ja, ja. met hem opnemen. Nou, ik denk dat wij zelf ook maar eens uh, ja. uh, flink moeten gaan uh, luisteren: uh, van jongens, wat is er nou echt aan de hand? Precies. Nou, dan hebben we toch uiteindelijk toch altijd, elke dag wel een klein beetje corona. Oké. Okay. Uh, de GGD in Rotterdam heeft een onderzoek gedaan naar de, de plotselinge stijging. Okay. En waar komen ze achter? Familiefeestjes. Uh, het is heel erg bij niet of slecht Nederlands sprekende medebewoners. Okay. En uh, krappe plekken. En met name krappe werkplekken. Okay. Uh, dus uh, ja, je kan met z'n allen roepen van jongens de anderhalve meter is onzin. Hè? Er zijn toch een vrij stevige groep die dat ja. op dit moment doet. Maar het blijkt dus gewoon niet zo te zijn. Als je dicht op elkaar zijn. zit. Het, het, dan, uh... het is gewoon een zorgelijk... En je ziet het overal hè. Ja. Uh, we, we doen net alsof het verdwenen is, maar het is zeker niet verdwenen. Nee, nee. nee. Ik, vind ook, nou ja, ik vind het ook best ja, eng, ja. inderdaad. En dan zie je al die ja. hier en daar weer van die hotspots, die dan weer de, of tenminste van die plekken die weer afgesloten worden. En uh, ja, ja voelt niet goed. Ik vind dat toch een, een zorgelijk dingetje. Nou ja, verder uh, hoopt uh, de minister de Jonge nou eindelijk de coronamelder de lucht in te brengen. Ja, die app. En uh, Hij laat vandaag de Tweede Kamer werken of, het, nou, of de app gaat werken of niet. Mm -hmm. um, ja, ik, ik vraag me af wat er nou allemaal zo moeilijk aan geweest is. Hè? Want we hebben duizenden... Ja. Technieken die soortgelijk werken, maar volgens mij uh, lopen ze in Den Haag af en toe het ei uit, uit te vinden. Ja, dat, dat gebeurt en dus, heel geregeld natuurlijk. natuurlijk. Er, zijn, <laughs> er zijn genoeg landen waar al dit soort apps zijn, en toch gaan we zelf iets ontwikkelen. Ja, ja. ja en, en wat je dan direct leest is uh, dat uh, nou, toch ook wel mensen, onder andere de leider van het uh, corona-opsporingsteam in IJsland. Die zegt, ja, het, ik vind het niet echt nutteloos, maar het helpt niet. Oké. Okay. Ja, dus. <laughs> ja. <laughs> wat moet je er dan? Mee, ja, hè? nou ja, ja. ja dit, zijn, dit zijn van die onderwerpen, dat kun je, als je gaat, gaat zoeken, ga je, kun je voorstanders vinden, kun je tegenstanders vinden. en ja, Dat uh, zijn beide uitersten ook al heel vaak. Ja. En dat is, dat is toch jammer. Dat zijn toch dingen waar, uh, ja. Ja, ja, waar we met z'n allen naar moeten gaan kijken. Uh, uh, gaan we dat nou wel nuttig voorbij zien komen? Gaat ga dat nou wel iets opleveren? Nou verder, uh, wat hadden we nog meer? De brief van de burgemeester van deze ja. week. Ja. ja, mooie brief. Het is echt leuk dat hij, dat is zijn derde of vierde brief nu. Ja, ja. mooie brief. dat mooi. Dat is, uh, dat is echt, ja, het geeft gewoon een, een, een goed beeld... ...van uh, hoe uh, de burgemeester en het, nou, zeg maar het college kijkt en oppast op, uh, op, op haar bewoners. Het, het, het geeft inderdaad het die betrokkenheid echt, aan. Ja, erg goed. Ja, ja, het, is, ja uh, echt het is echt heel gaaf uh, dat ze dit uh, zo doen. Uh, nou, dan hebben we even kijken... ...nou ja, de paviljoens mogen blijven staan... ...maar geloof ik ja, dat dat van de week al uh, voorbij gekomen is... Ja. En... Nou ja, Leon, jij bent ook, misschien is dat wel even leuk. Jij bent natuurlijk ook programma-leider hier van ZFM. En ja. eh, het, er zijn allemaal nieuwe dingen gaande. Er is, een, er is een hoorspel uitgezonden en er is een nieuw ja. programma op de, op de vrijdagochtend. Er, er gebeurt nogal wat hier. Ja, ja, ja, we proberen uh, zeg maar een beetje voortbordurend op waar jij dus onder andere als voormalige programma-leider uh, ja, ja, ja. mee bezig was, voort te borduren en wat nieuwe dingen erin te, uh, te schuiven. Uh, de hoorspelen, nou, dat is ontstaan omdat de uh, toneelvereniging uh, Hildering, ja, die zitten natuurlijk ook al maanden niets te doen om het ja. zo maar te zeggen. En uh, nou mijn buurman die is de de, de techniek, eh, uh, die verzorgde techniek bij de toneelvereniging. Dus ja. ik gooide dat zo als er binnen, is het niet leuk om ja. uh, dat jullie wat kunnen gaan doen. Nou, dat uh, binnen een week hadden we dus tien uh, man die eraan meededen. We hebben van de week in twee groepen van vijf weer gerepeteerd. Ja. En we gaan aanstaande dinsdag gaat de tweede serie erin. En, en dan gaat het uh, ook al meteen op de eten. Dan kun je het ook meteen. Ja, we, gaan, uh, we beginnen uh, dinsdagavond om acht uur. Uh, ja. Er is een hele verdeling gemaakt. Er komen acht stukken voorbij. En uh, nou, dat wordt, uh, wordt echt gewoon uh, erg leuk. Ik vind het erg leuk nou. dat er gewoon inderdaad... Van hier op de ja. lokale Zandvoorts Radio gewoon weer oude, ouderwets hoorspelen gedaan worden... die dan hier door de mensen uit het ja. dorp gemaakt worden. Ik vind het een heel erg leuk initiatief. Ja, ja. En, en het is ook de bedoeling dat we er gewoon uh, kijken... hoe we ermee verder kunnen gaan. Ja. Juist ook omdat, um, ook al zou je straks weer uh, gewoon toneel mogen maken... Niet iedereen kan dan spelen. Dus dan kan nee. de ploeg die niet speelt, kan gewoon doorgaan met hoorspelen. Ja, ik vind het heel en erg leuk. Er is genoeg aanbod, hoor. Ja. Dat, uh, dat is echt heel leuk. Ja. Nou, en dan uiteraard het, het toerismeprogramma van ja. um, de, de Funnekotters. Ja, en die vijf talen. Ja, bij mij, ja. En, uh, jij, uh, ja, Maya. Ja. en uh, die gaan nu vanaf deze vrijdag uh, definitief van, acht tot, nee, van tien tot twaalf te eten. Oké, okay. dus, dus op dit, uh, op dit slot. Niet zo langer. Ja. Maar dat komt ook omdat onze medewerker Jelmer Koper, ja, Jelmer is uh, die is op vakantie en die gaat vervolgens studeren. en uh, Dus die zal op een andere manier uh, wel met ZFM bezig zijn, maar niet meer wekelijks nee, op ja. de radio. Want hij zit op de, dan op de school van journalistiek. Ja, ja. Dus dat is een, een, een verandering. voor Leon, hoor ik nu ook. stilletjes een oproep voor uh, vrijwilligers? Ja, absoluut. Ja, en uh, ik ga daar. Uh... Kijk, het, het leuke is, ik heb van de week eens even op Facebook zitten kijken. En we hebben de afgelopen weken hebben we bijna 2000 reacties gehad. van allerlei mensen op het nieuws van ZFM. Hè, ja. wat er op Harms zoveel brengt. Op, het, ja. op radioprogramma's, op van alles en nog wat. Ja. Dus ik denk dat er uiteindelijk van die 2000, nou laat dat eens duizend verschillende mensen zijn. nou dan moet er toch interesse zijn? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, is... kijken, als we dan kijken naar, naar een programma als Lunchroom. Waar hebben we nog ruimte? We hebben nog in de ochtend ruimte. Nee, nee. Uh, we willen met een, een nieuw sportprogramma gaan komen in september. Dus ik denk dat... Uh, Volgend jaar de Formule volgende... 1 weer. Die plannen liggen ook allemaal klaar. Dus, uh... Die liggen allemaal klaar. Dus uh, echt, uh, is, uh, er is ruimte zat. En het is niet zo dat het uh, iets is waarbij je uren in de week uh, kwijt bent. Nee, je kan gewoon zeggen van nou, ik heb... Een... Ik heb twee uur beschikbaar. Dat is ongeveer wel het minimum. Want, ja. Omdat een heleboel programma's gewoon twee uur duren. Ja. Maar daar doe je gewoon één keer in de week mee. Of je twee keer in de maand mee. Mm. En uh, nou, op die manier uh, en, en, zijn we dus bezig. Ja, nou, het uh, laatste wat qua programmering misschien ook wel leuk is. Mm -hmm. Omdat uh, de Pride dus niet uh, door kan gaan. Ja. Uh, hebben we maandag de 27e? Uh, is er Pride op. Um, CFM. Ja. En uh, dat is van 10 tot 2. Dus ja. dat is 4 uur. Een extra right. programma, hè? Dat, uh... Ja, dat wordt een programma wat uh, door de LTVA uh, Groep, uh, groep zelf helemaal wordt uh, gemaakt en uh, ze gaan daar ook maandelijks uh, mee door. Oh wat leuk. Dus nou, dat, dus... is, uh, dat is ook wel leuk. Dus toch, we he? zien dat er dus best wel belangstelling is. We zoeken het ook een beetje op. Ja. Maar er is uh, ruimte zat om mee te komen doen. En dan kun je gewoon op de site of anders gewoon programmaleiding.zfmstandvoort.nl en dan kun je gewoon dat opgeven. En dan uh, kan je opgeven en uh, dan wordt er onmiddellijk uh, contact met je opgenomen. Hartstikke goed. Leon, dankjewel yeah. om even bij te okay. praten weer. Ik ga zondag plaat draaien. Late back. Sunshine ready. Doeg. Of geen selfie, wat is beter voor de likes Misschien in een bikini, mannen houden van die vibes Waarom ben ik zo met mezelf in strijd Waarom ben ik niet Perfect. Zoals de mensen in mijn timeline Whoa, Wel of geen filter, wat is wijsheid? zijn Zou je een model inrijden voor de Einstein Sorry dat ik uit je mee, dus deed Like we can see few En dat was hem, de nieuwe Dio samen met Glen Faria. Ja, en daarvoor uh, hoorde je leidback en daarvoor Leon van S met het laatste nieuws. Met name over dat, uh, dat verhaal van die ambtelijke samenwerking... waar 3 ton extra naar de gemeente Haarlem gaat, maar dat vinden ze niet genoeg. En dat, uh, dat gaan we natuurlijk verder uitzoeken. En daarnaast een oproep. Zou je mee willen doen bij ZFM Technicus Vrijwilliger? En dat gaat echt van, uh, van Radiotechnicus de programmamaker. Programmaleiding at zfm.nl of zfmzandvoort.nl. En dan komt het helemaal goed. En dan kun je gewoon opgeven als vrijwilliger. En je uh, hebt maar minimaal maar twee uurtjes nodig per week. Dus. Goed, het is hier tien voor elf uh, bij ZFM. Nog een paar plaatjes tot het nieuws van elf uur. Waaronder deze van Hot Chocolates. Hot chocolate, So you win again. Gaan we van 77 meteen door naar 2020. De meest gedraaide plaat hier op ZFM, Beanie Super Lonely. En volgens mij is dat echt de zomerhit op dit moment.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 been lonely. uit Nieuw-Zeeland volgens mij een van de zomerhits op dit moment en het meest gedraaid hier op ZFM. Goed bijna elf uur en we gaan eruit met Jeepers Creepers van Niniki Kijanovski. Een hele moeilijke naam, maar ik heb het geprobeerd. Tot straks na het nieuws van elf uur.